Op een druk kruispunt in Melbourne is een man ingereden op voetgangers. Volgens de Australische politie gebeurde dat met opzet. Veertien mensen zijn gewond geraakt onder wie een kleuter die er slecht aan toe zou zijn. De bestuurder is opgepakt, ook een andere man die in de auto zat is aangehouden. Hun motief is nog onduidelijk. Een veerboot met zo'n 250 mensen aan boord is omgeslagen... bij een eiland ten zuiden van de Filipijnse hoofdstad Manila. Volgens de Filipijnse krant zijn er zeker vier doden. Meer dan de helft van de opvarenden zou zijn gered.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 Het is zo'n 9 graden. Morgen ook bewolkt en nevelig. En dan wordt het 6 tot 10 graden. Dit was het in de workshop. Verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is van de ANWB. Vertraging in de randstad op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij op koude 5 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Vertraging ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Het is de laatste. Wij nemen afscheid van u vandaag. Nou. Voor twee weken. <laughs> het is genoeg geweest dit jaar. Ja, het is mooi geweest dit jaar. Ja. Ik vind het nou wel een keertje genoeg geweest. Ja. We stoppen de mij. Nee, uh, ja, volgende week dan, uh, dan hebben we een weekje rust. Misschien dat we nog wel van de ijsbaan komen. Of gaat dat nog niet door? Maar, ik heb er nog niks over nee, gehoord. Als, uh, je weet me ook. Als Misschien het, uh, worden we nog uitgenodigd. Ja, je weet het maar ook. Zou wel leuk zijn. Zou wel leuk ah, zijn. Ah, dan laten we het u wel weten natuurlijk. Ja. Maar in ieder geval voorlopig. Uh, dit is de laatste uitzending uit de studio van dit jaar. En uh, morgen ben ik er uiteraard nog uh, de hele middag voor uh, dat weinigsoratorium. Dat... Uh, oeh, we zitten hier. En dan, uh, nou ja, gewoon. Uh, dan gaan we daarna met kerstvakantie. En uh, dan zijn we in het jaar. Uh, even kijken de de, de achtste. Nou, even kijken de. Pff, nou, ik weet het niet. De negende. <lacht> ja, de negende zijn we weer terug. De negende pas weer. Ja. Negende zijn we wat weer, lang, weer terug. lang, zeg. Ja. Ik heb rust nodig. Naja. Nou, uh... Krijg je met die oude mensen Ja, we hebben dus nodig. We hebben het dus nodig, ja. Nee, ik moet eerst. Kijk, die eerste week van januari. Ik moet moeten alle uh, nieuwsjaarsrecepties afholen en zo. En, Correctie trouwens. Uh, 8 januari zijn we er weer. Oh ja, ja, ja natuurlijk. Dat is maandag. Ja, ja dat is ook een maandag. Ja, sorry, ja. ja, neemt u mij niet dadelijk. <laughs> um, maar dat, uh, dat is natuurlijk zo. 8 januari zijn we er weer. Ja. Maar ja, ik moet die eerste week. Al van nieuwsjaarsrecepties. Ik moet naar de. De Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de gemeenteraad van Beverwijk, namelijk de woonkamer, de woonkamer moet ik ook nog. En eh, nou ja, badkamer. Dus, dus, een badkamer. Altijd begin van het jaar, hè? Moet je uh, is... altijd even naar de badkamer. Uh, ja, nieuw ja, receptie in de badkamer, ja. maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar. en ik heb er weer uitgemodigd door Alexander Pechtold, zijn nieuwe fletje kan me bekijken, dus dus dat... <lacht> Ik dacht <stofferen. lacht> nee, nee, nee, nee, nee. Je mag maar. echt kijken. Ja, hij heeft me uitgenodigd voor de housewarming. Nou, ja. wat leuk, wat leuk. Hij probeert me te winnen voor zijn partij, maar ja, gaat het niet ja. lukken. Maar ik ga wel, uh, ik <gif> ga gewoon wel even een flatje krijgen. Hij kan het proberen. Tuurlijk wel. Ja, deze is leuk. Ja, ik krijg nou nooit eens een flat cadeau. Ik toch iets fout in mijn leven. <laughs> Uw, waar, waarom doet niemand mij nou bijvoorbeeld hier in Zandvoort een flat cadeau? Zodat ik niet... heen en weer hoef te reizen. Niet, uh, nee, dat ik gewoon op de, met mijn scooter of met de nou, vriend... Nou ja, dan, uh, gaat. Z, uh, de, ga dan toch maar naar die pechtel toe en vraag of jouw vrienden kan worden met zijn vriend. Ja, ja. ja maar die heeft geen flat in Zandvoort. Nog niet. Nee. Je weet het nooit. Als je goede vrienden wordt, moet je hem gewoon pressen. Ja, is er wel ja. niemand in Zandvoort die mij gewoon een flat kan doen. Dat doen. Ja, flauw, hè? Ja, maar, vind ik wel flauw, hè. Ja. Dan ja. hoef ik niet elke dag heen en weer. Kan ik lekker in Zandvoort blijven Ja, door. zo is het. Ja. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. We hebben we eens... geen B&B hier? Waar je gebruik van kan maken? <laughs> kost, allemaal, kost allemaal genoeg. Ja, dat is waar. Ja. Dan is toch de trein weer goedkoper. Ja, dan ja. is de trein weer goedkoper. Ja. Ja, ja. Of de OV-taxi. ja. Maar goed, weet je wat? We gaan gewoon beginnen. Want, Zullen we dat uh, doen? Ja. We hebben een leuk programma. We hebben natuurlijk uh, aardig wat artiesten in het licht. Oh Omdat ja. We, ja. En we hebben, we hebben natuurlijk het regio-nieuws. Oh, ja. We gaan ook nog proberen contact te krijgen met de heer H. Ruckert Z. Om te oh, ja? hm. kijken wat er uh, morgen, morgen zit in zijn worden. programma. In zijn programma uh, Zandvoort Lunch Sport. Gaat hij ook uh, met kerstreces? Geen idee. Ja. Kunnen we hem mooi even vragen. Ja, precies. Ja. We gaan beginnen, Dolly. Ja. Hé, hé. Artiest in het licht. Frank Zappa. Beginnen gelijk heftig. Paf! Nou, lekker dan alle luisteraars Dancing meteen kwijt. Oh, man, man.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 He has a bit while I commit my social suicide I'm a That's it, boo yeah. That's it That's I'm a That's it, boo yeah. That's it yeah. That's it, The beat goes on and I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 minute I've got it you're an italian huh you're jewish oh love your nails you yeah. must be a Libra your place or mine <laughs> yes 48 <laughs> if Goed, dat was Frank Zappa dus. Hij zou vandaag 77 jaar geworden zijn. Want hij werd geboren op 21 december 1940. En dat gebeurde allemaal in het prachtige Baltimore in Maryland. En hij overleed in Laurel. Karen Canyon, dat ligt in Californië, 4 december 1993. In de eerste plaats was hij een Amerikaans componist die deel uitmaakte van of de leiding had over verschillende rockgroepen. De bekendste daarvan is natuurlijk de Mothers of Invention, een zeer eigenzinnige groep die eind 60 jaren veel furoren maakte en hele aparte en nieuwe muziek maakte, vooral nieuwe muziek. Daarin was zij eh, gerespecteerd muzikus Zappa mengde op eh, geheel eigen wijze rockmuziek met poppsychedelica, eh, met jazz, met experimentele muziek en eigentijdse klassieke klanken. Gecombineerd met een grote dosis zelfspot humor en performance art. En dat hij ook nog behoorlijk eh, kritisch was op een aantal zaken, dat eh, leidt geen twijfel. En dit nummer wat u hoort, dat was eigenlijk weer zijn satirische uh, kijk op het disco-leven. The Dancing Fool. Oké, okay, nou, dat weten we dan ook weer. Die is ook een jarig. We krijgen er nog een paar vandaag, want er zijn nog een paar mooie artiesten die vandaag jarig zijn. Of toevallig, ja, helaas, hun laatste dag op aarde hadden. Uh, dat, uh, dat gebeurt nog eenmaal. Uh, we gaan naar de 3-1. Dolly, hoe vind je dat? Ja, laten we maar doen. Ja, vind je wel goed, hè? Ja, ja. tuurlijk. 3 in 1... Ja, van mijn held, Paul McCartney.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 3 in 1 in Liedjes die zijdelings uh, of misschien wel direct, weet ik niet. In ieder geval iets met kerst te maken hebben. Een beetje in de kerstfeer. Wonderful Christmas Time. Dat was de eerste. Daarna natuurlijk het onvergetelijke. We all stand together. Rupert and the Frog Song. En als laatste. Uh, Once upon a long ago. Nou, ik heb nog wel even tijd voor uh, één artiest in het licht. En uh, daarna gaan we naar het regio Jawel, hier komt-ie. Mm. Artiest in het licht. Reinhard Maai. Jawel. <laughs> Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien een prekter en bewuste trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag, met stil verlangen naar. Weer een dag als toen, waarop ze zei. Jij bent mijn leven, staan mijn zee. En wat, wat, er ook gebeuren mag. Ik hou, ik hou nog mee. meer van jou, als, als toen, toen die dag. Ik weet nog goed, hoe alles eens begon. Hoe volgen heen, was de weg die voor ons lag.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 Wie vorig jaar en tijd is nog immer fort, das Glück und de Name, dasselbe Wort. Allein was ik geändert haben mag, ik liep dich nog meer als vorig jaar en tijd. Wie vorig jaar en tijd liep ik dich doch, vielleicht weiser nu en bewuster nog. En immer nog is een Tag ohne dich, een verlorener Tag, verlorene Zeit für mich. Wie voor jou een dag is nog immer voort. Het Glück und dein Name, dasselbe Allein en de naam, datzelfde woord. Alleen was ik geen dat hebben mag. Ik liep dich nog meer als voor jou. een dag. Dan krijgt we nog applaus voor Rijnald Mai Met een uh, veel talige versie van dit uh, als de dag van toen. En eigenlijk is het best wel leuk. Toen uh, is het nog liever. Ja, nou is het wel genoeg. Uh, <lacht> <lacht> toen we gaan het mond. Hij zit lul Jongen, meteen van de gelegenheid misbruik maken. Ja, gelijk. Ja. De, um, Reinhard Friedrich maar Michael uh, May. Zo heet hij officieel. En hij is geboren in Berlijn op de 21 december <lacht> 1942. <lacht> Jezus, ik spreek nog Duits ook. Dat is een Duitse zanger. Oh, dat was me niet duidelijk. En liedje schrijven. <lacht> dat verwacht je niet. Nee. En in Nederland en België is hij vooral bekend... door de liederen Als de Dag van Toen... Uh, Über den Wolken en 'Goedenacht, Nacht Freunde". Het refrein van laatst genoemd nummer wordt nog steeds herkenningsmelodie gebruikt... van het Nederlandse radioprogramma... Met het Oog op Morgen. Nou, hij... Uh, is oh, dus die vent? Even kijken. Is hij oh. jarig vandaag? Hij is jarig vandaag. Oh, okay. Ja, hij is jarig vandaag. Sal, lang zal er leven. Lang zal er leven, ja. In de glorie, ja. In ja, ja. Ja, doch. Nou, ja, doch. Ja, doch. ja, doch. Zullen we nou mal nou maar nieuws gaan doen? Ja, geil. Ja, doch. Ja. <laughs> Toll. Toll.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 De commissie bestaat verder uit de raadsleden Joop Berensen van Oudere Partij Zandvoort, Astrid van der Veld van Gemeentebelangen Zandvoort en Ruud Zandbergen van D66.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 Het onderzoek sluit aan op het zojuist afgeronde onderzoek naar het mailverkeer dat wethouder Michel Demmers vlak voor de besluitvorming over het plein eerder dit jaar voerde met de eigenaren van de toren. Demmers trad begin oktober onder druk van de overige collegeleden af toen dat mailverkeer boven water kwam. Afgelopen week heeft de politie fiets, de fietsverlichtingscontrole gehouden nabij station Haarlem. Bij de controle is in een tijdsbestek van een half uur 34 keer een verbaal opgemaakt. Er werd ook nog vijf keer verbaal opgemaakt voor het, ondanks dat ze na, na de kruising opvallend opgesteld stonden, gewoon door rood licht gefietst werd... Ze komen vaak genoeg ter plaat, de politie komt vaak genoeg ter plaatse bij ongelukken... waarbij een fietser over het hoofd is gezien... doordat er geen verlichting gevoerd is. En dat is een trieste zaak en makkelijk te voorkomen. Dus zorg alsjeblieft dat je met deze donkere dagen opvalt... voor overige verkeersdeelnemers als je op de fiets zit. De boete die staat voor het niet voeren... Voor- en af, af, achterlicht uh, is een schijntje van de ziekenhuiskosten die verbonden zijn aan een ongeval. Komende tijd gaat de politie regelmatig controleren op fietsverlichting en smoesjes worden niet meer geaccepteerd. Dus ga naar de winkel, koop één of twee setjes lampjes, één set in je tas en één set in je jas aanzetten en zichtbaar ophangen aan je fiets, dus je zien dat hij niet achter een krat of zo verscholen zit. En bij aankomst van bestemming de lampjes terug in je jas of je tas. En check dus inderdaad wel even of je lampjes niet te klein zijn en niet achter een krat of tas verscholen zijn. Nou, tot zover dus het verzoek van de politie. Gaan we door met Zandvoorts nieuws. Wethouder Gert Tone heeft het museum symbolisch over het Zandvoorts museum symbolisch overgedragen aan de Stichting Zandvoortsmuseum. De handtekeningen zijn gezet tussen het bestuur en de wethouder. Hiermee is de zelfstandigheid van het Zandvoortsmuseum een feit. Het Zandvoortsmuseum was jarenlang onderdeel van de gemeente Zandvoort. Het kerstverse bestuur van het Stichting Zandvoortsmuseum, de medewerkers en de enthousiaste vrijwilligers zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. En wethouder Gertone zei dat hij met veel plezier zijn handtekening heeft gezet. en ervan overtuigd is dat het Zandvoortsmuseum ook op eigen benen succesvol verder kan gaan op de ingeslagen weg. Op 24 december en 31 december is het museum gesloten voor de feestdagen. De 23-jarige Gino T. uit IJmuiden is dinsdag voor vijf brandstichtingen in treinen veroordeeld tot drie jaar cel en TBS met dwangverpleging. De rechtbank in Haarlem achtte bewezen dat de IJmuidenaar... tussen december 2016 en april van dit jaar voor problemen op het spoor zorgde... door in de toiletten van treinen papieren handdoekjes in brand te steken. De treinpiromaan sloeg onder meer toe op het NS-station in Zandvoort. T werd begin april van dit jaar opgepakt, kort na een brandje in Amsterdam. De politie hield hem al enige tijd in de gaten. Laatste berichtje. In 2017 hebben ruim 20 jongeren zich ingezet als vrijwilliger... via Use Your Talent van Pluspunt. Zonder de inzet van deze jongeren zouden jeugdactiviteiten van Pluspunt echt nergens zijn. Kinderdisco's, kampweken, jeugdhonkavonden, chill-out, buitenspeeldag... NL Doet en diverse andere activiteiten zijn ondersteund door deze toppers. Woensdag 13 december zijn ze tijdens het bedankuitje bij Jump XL Center Parks in het zonnetje gezet. Dankzij de sponsoring kon deze gezellige avond mogelijk gemaakt worden. Vrijwilligers worden erg bedankt door het pluspunt voor hun inzet in 2017. En natuurlijk hoopt iedereen dat ze in 2018 ook weer paraat zullen zijn.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 Vanavond en de komende nacht zijn er opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar waarde dichtbij het vriespunt. Het kwik daalt nauwelijks en komt ongeveer op 7 graden uit. Nou ja, dichtbij het vriespunt en dan komen uh, we op ongeveer... Het zei... is dus een beetje tegenstrijdig berichten, Rico Schreuder. Wat moet ik hiermee? In ieder geval heeft hij voor de weersverwachting van vandaag gezorgd.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 op zie je een zand Ja, ja. Was je ineens <laughs> afgelopen. Tjonge, Wat was dit? Want ik kende dit niet. Oh, ja, wacht. Ja, ja de, de, dit was een kerstnummer van de Muppets. Sorry. Ja, die is heel leuk. Ja. Maar zal, ik vertel. Die zal ik de volgende doen. Ja. Uh, dit was een nummer. Uh, dat heet Scrooge, ja. uh, Kleptomaniac van Jack Jaw. En dat is van hun uh, album Pink Xmas Tree. Oh ja nou, ik, Dit dan is, dan is een heel, heel ander kerstnummer. hè ja, ja, Wat we gewend zijn. Ik probeer het even te vinden via Soundhound. Maar ja. uh, die, zelfs die herkende het niet. Ben je dat nou? Nee, die herkende het. Oh? Nee, heel het. Oh. Nee, oh. raar, he? ja nou, nou ja goed, weet okay. niet. Oké, ja. geeft allemaal niks. We het blijven. is ook vrij onbekend, maar dat vind ik ook wel eens leuk. Daarom, ja. dat is het ook. Ja. We gaan, uh, ja wat gaan we doen? Ja, we gaan ja, artiesten... maar even weet ik niet. Misschien een beetje muziek? Nee, oh, oh hoor is Nee, nee, nee. Niet meer nee. niet weer hoor. Kom, mooi geweest hoor, die man. Artiest in het licht. Ja. Vee? Ja. Vee tegelijk? Ja. Artiest Vast in door elkaar, elkaar heen. door elkaar gaan we doen. Oké. Okay. Wow, oh, Rita lekker. Reis. Woe! Can't take that away from me. Rita Reis.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 Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your night, the way we danced still through, the way you Rita Reis, 21 december 1924. werd zij geboren als Maria Everdina Reis. En dat was in Rotjeknor, oftewel in Rotterdam. En zij overleed in Breukelen op 28 juli 2013. En er was een Nederlandse jazzzangeres. Dat weet u natuurlijk allemaal. En zij gaat door voor. ja. De allergrootste jazzzangeres die Nederland ooit in haar leven gehad heeft. Uh, zij had een hele lange en mooie carrière. Uh, zij was al heel vroeg actief. ook uh, Bijvoorbeeld al tijdens de Tweede Wereldoorlog. Was zij getrouwd met uh, drummer Wessel Ilken. Maar die uh, overleed vrij vroeg. En daarna zijn ze gewoon een lange tijd getrouwd geweest tot zijn dood. Met Pim Jacobs natuurlijk. En Rita Rijs en het trio Pim Jacobs. Dat was een onzakelijk uh, verband in de Nederlandse muziekwereld. Prachtige artiesten waren dat. En uh, maakten ook uh, weergeloos mooie muziek. Goed, Rita Rijs dus. En uh, you can't take that away from me. Nog een artiestje in het uh, licht gaan we doen. Ja, we doen er nog één. Mij het schelen. Komt. -ie. Artiest in het licht. Nou, die kent u misschien niet zo. Zij is de dochter van Rufus Thomas en ze heet Carla Thomas. to me, babe. van Carla Thomas. Ja, ik zei het al, de dochter van uh, Rufus Thomas, die we onder andere kennen van Walking the Dog en natuurlijk de Funky Chicken en nog meer van dat soort fries. Carla Thomas uh, maakte haar eerste plaatje al heel jong op het zogenaamde Satellite label en uh, dat uh, ging later, ging dat over in Stax Records en dat kennen we natuurlijk allemaal, want dat was een van de toonaangevende soul labels in zeker de jaren zestig. Carla Thomas' uh, het nummer heette B-A-B-Y, oftewel Baby. En in Nederland kreeg zij vooral uh, grote bekendheid natuurlijk door uh, het album King and Queen Dat ze samen maakten met Otis Redding En uh, dat album staat vol met prachtige duetten Tussen uh, dit stel King and Queen, uh, Otis Redding dus En Carla Thomas En de grote hit daarvan was natuurlijk Tramp Maar die had ik ook kunnen draaien natuurlijk Maar ik denk nou, ik laat u gewoon Carla een keertje Solo horen, dat is ook leuk Goed, um, even kijken naar de klok Nou, we gaan nog mooi eentje doen Dit uh, heet Closer En dat is... Uh, Julia Zara. You ain't never gonna find what was lost, it's over. You're only gonna hurt yourself, why do you even try? And all those worries on your mind, let me take them for you. At least for tonight, cause I feel like Sunday mornings and fasting time. I just want you in my arms tonight I just want to hold you I tell you it's gonna be alright I am never gonna find the one that keeps me warm that gets me high And I stop looking for the one that makes me hide my own truth Oh, instead I found you Cause I feel like Sunday Mornings are passing time Like time doesn't I just want you in my arms tonight. I just want to hold you. I tell you it's gone. I Ik eigenlijk anders, maar ik ben die naam even kwijt. Uh, de winnaar is van uh, Voice of Land, als ik het goed heb. Uh, ze heeft een wat mooiere artiestennaam aangenomen. Het nummer, dat heet Closer. Jawel. Dat ook nog. Goed, het, is, uh, het eerste uur zit er al weer op. Ja, dat gaat razendsnel heen. Het is niet te geloven hè, dat het zo snel gaat allemaal, maar het gaat allemaal wel heel erg snel. Zo gezegd, de tijd vliegt. Goed, we gaan eruit voor het regio-nieuws van 1 uur. Maar daarna komen wij nog gezellig bij u terug, hoor, Dolly en ik. Jawel! Yep, yep. Voor het laat? laatste uur van dit jaar. Ja. Voor ons dan. Oh. Voor dit programma dan, Dank ik dat Wat klinkt dat uh, zwaar, hè? Ja. Dat ja. klinkt zwaar. Wat? Nou ja. Als je het zo zegt, heb ik er helemaal geen zin in om te stoppen. Nee. Maar, maar ja, ik heb wel zin in een weekje rust. Ja. Twee weekjes rust. Nou ja. Maar goed. Nou, ik heb morgen ook nog een zware dag. Ik moet morgen nog 2,5 uh, uur zitten in de studio om uh, dat weinigst te doen. Morgenmiddag oh, vanaf ja, twee uur. Oh ja, dat is waar. Ja. Ja. Jij bent ja. er nog niet helemaal vanaf, he. Nee, kom je nee. koffie brengen morgen? Nee, <lacht> ja, ja, ja, ik moet me ook opmaken natuurlijk. Want we hebben morgenmiddag ook een klein feestje. Is dat zo? Ja. Ga je trouwen? Klein feestje, weet ik niet. Ga je, nee. je trouwen? Nee, oh. ik heb altijd gezegd, trouw maar één keer in mijn leven. Oh. En daar hou ik het ook bij. Ja. Goed, ja. nou, uh, we gaan even naar het nieuws van, uh, van 1 uur. En uh, we horen u, zien u, horen u, of u hoort ons, weet ik veel. Straks, <laughs> het nieuws van één uur. En Dolly heeft een heel leuk stukje kabag Nee, nee, nog niet hoor. Ik, ik kom er nog even niet aan. Ik dacht dat je zei uh, dat je naar Jeep Mali ging doen. Ja, ja, ja, nou. ja. Ja, ik kan hem wel doen, maar ja. Ja, ja doe nou ja. maar. Ja? Doe ja? nou maar. Uh, uh, uh, tot zo. Ja, nou, tot zo. Dan stuur je